...maandag nog nauwelijks post. Twee procent van alle poststukken wordt op maandag bezorgd. De laatste jaren is het aantal brieven sterk gedaald. Doordat er minder brieven worden verstuurd, stijgen de kosten per brief. Om te zorgen dat de postzegelprijs niet te veel stijgt, wil bleek er het aantal bezorgdagen beperken. Rauwkaarten en medische post moeten in de toekomst nog wel zes dagen per week worden bezorgd. Het weer bewolkt en buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer zeven graden. Morgen onstuimig en nat, en het wordt een graad of 7. Dit was het NOE. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 237 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij de afwitbundschoten 7 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Bij het knopend Raadorp 6. De A12 de Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Oudereen 6 kilometer. En bij nu nette nog eens 6 kilometer op de parallelbaan. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Den Haag 10. A15 Rotterdam richting Gorkem, Tussen Hendrik Ido Ambacht en... ...en Sliedrecht-Oost 6 kilometer, heeft te maken met een aanrijding op de andere baan. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, tussen Afrit-Leerdam en Knopend-Gorkum 7 kilometer. Op de A15 Gorkum-Rotterdam is bij Sliedrecht-Oost de linker dicht na een aanrijding. A20 Gouden Hoek van Holland tussen de knopende Gouwen en Terbrechtseplein 10. A27 Breda-Utrecht voor knopen nu net een 6 kilometer. A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen knopende Eemles en Beeldhoven 11. En op de A27 Utrecht-Breda. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 Ja, welkom in het uh, tweede uur van ZFM. Uh, goedemorgen. Ik kan zeggen. Goedemorgen, Zandvoort. Welkom in het tweede uur van het programma. Uh, aan tafel is aangeschoven Marion Schouten. Uh, Marion Schouten die uh, is. Van het RIBW. Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. RIBW. Ja, ik zie dat dan staan en dan denk ik meteen, wat, wat betekent dat? Ja, dat is een afkorting en, en uh, RIBW staat voor regionale instelling beschermd wonen. Oké, okay, ik dacht, het is de Rijksinstituut voor Rijksinstituut. Nee, het gelukkig dan. niet. Nee, maar... nee. <laughs> dat had ik dan verkeerd. Ja, ja, ja inderdaad. <laughs> ja, dat zei je tegen mij ja. vooral. Um, jij bent hier uh, in de uitzending en je gaat het hebben over sportmaatjes. Ja, ja. ja um, sinds een paar jaar, al een jaar of zes inmiddels uh, bij de RIBW, uh, zijn we begonnen met het sportmaatjesproject... Inmiddels is het al geen project meer, maar uh, is het gewoon een vast item geworden van de RIBW, omdat het toch wel heel succesvol is. Uh, de RIBW, daar zal ik eerst iets over vertellen, is een instelling hier in de regio dus uh, um, voor mensen met een psychiatrische achtergrond. En het doel is om die mensen weer gewoon goed in de maatschappij te kunnen laten functioneren. Nou, um, het is zo dat die mensen, um, ja, die kunnen wel een zetje, een duwtje in de rug gebruiken... ...als het gaat om een beetje bewegen of wat meer in de stad komen en vertoeven. En uh, beweging is belangrijk natuurlijk, dat geeft wat structuur in de dag voor deze mensen... ...en voor iedereen natuurlijk, voor ons ook. En um, wij zoeken daarom sportmaatjes en dat zijn mensen die als vrijwillig, uh, vrijwilligerswerk maar één keer in de week of één keer in de twee weken of volgens afspraak iets willen doen met, met iemand die bij de RIBW woont. En dat kan zowel op een locatie zijn. Dat is in Zandvoort, hebben we ook twee locaties. Maar dat kan ook zijn mensen die begeleid zelfstandig wonen in de stad. En als ik dan uh, moet denken aan, aan, aan de mensen die dan uh, onder de RIBW vallen. Ja. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld pijnvrees hebben of. Dat mensen... zou kunnen bijvoorbeeld, ja. ja. Dat zijn dus mensen met een ja, geestelijke beperking. Hè. Ze hebben het niet over verstandelijk gehandicapt in die zin. Uh, uh, ja, het zijn mensen met een psychiatrische beperking, dus dat is wel iets anders dan met een verstandelijke handicap. Uh, het zijn ook geen mensen die lichamelijk beperkt zijn, uh, maar vooral uh, een geestelijke beperking hebben. Maar ja, op zich kunnen, mensen, kunnen deze mensen prima functioneren en het is wel eens zo dat mensen wel eens last kunnen hebben van bijvoorbeeld pijnvrees of... Uh, mensen zijn misschien wat, uh, kunnen misschien wat depressief zijn, maar iedereen heeft zijn medicatie en iedereen functioneert eigenlijk best goed. Ja, alleen maar alleen. Hè? Dus uh, met z'n tweeën ja. is het ook altijd leuker. Uh, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je naar een sportschool gaat en je wil dus, uh, daar gewoon een avondje lekker sporten... ...dat het leuker is dat je het met z'n tweeën doet en dan dat je het in je eentje doet. Precies, ja. En voor deze mensen is het ook vaak net even een stapje te ver om in een eentje dan naar zo'n sportschool uh, te gaan. Het zijn natuurlijk mensen die, die beschermd wonen, die wonen Wonen op een locatie en die zijn heel erg gewend aan hun eigen groepje mensen en hun begeleiders bijvoorbeeld. En het leuke is, kijk ze kunnen wel met zo'n begeleider naar zo'n sportschool gaan, maar dat, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo leuk met zo'n hulpverlener. Ja, die zien ze al de hele dag. Hè? Die zien ze al de hele dag. Ik ben zelf ook hulpverlener bij de LIBW, naast Sportmaatjes nog, en dat weet ik dus ook, dat het zo werkt. Het is juist leuk om met iemand gewoon uit, uit de stad zelf te gaan, iemand, een nieuw iemand... En uh, daar, uh, ja, ze bouwen ook vaak heel leuke contacten op en soms ontstaan er zelfs vriendschappen. Ja, ik zie hier ook staan uh, gewoon uh, samen wandeling maken, de hond uitlaten. En... Ja. ja, dat is leuk dat je dat noemt inderdaad, want uh, veel vrijwilligers denken dan ook weer van ja, ik zou het best wel willen, uh, één keer per week met zo iemand een uurtje iets te doen. Maar ja, ik ben zelf ook helemaal geen sporter. Maar uh, sport is heel breed bij ons. Het, het gaat eigenlijk meer om bewegen. Je kan naar de sportschool gaan. Er zijn ook mensen, sportkoppels, die zwemmen. Of die gaan naar een sportschool. Maar we hebben ook een heel veel mensen die gaan gewoon een stukje wandelen, een half uurtje. Drinken daarna wat op een terrasje. Of ze laten de hond samen uit. En zelfs als het regent, en dat gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg, gaan ze potjes schaken binnen of, of zoiets. Ja. Dat kan ook. Ja. Ja. Ja. ja, er is een, een televisiespot ook uh, van iemand die uh, naar een sportwedstrijd gaat als maatje. Ja, die hebben ik een ook gezien. Je niet eens ja. actief te sporten. Nee, precies. Nee. Je kan ook samen inderdaad naar een sportwedstrijd gaan. Een voetbalwedstrijd ja, hoor. waar ja. je fan van bent. Ja, zo. ja dat kan ook. En uh, nee, goed, het, het is een groot succes, maar we hebben inderdaad nog meer vrijwilligers nodig. Dus, uh... ja. Dus bijvoorbeeld uh, wat we straks hebben in de uitzending, uh, niet alleen aan de babbelwagen, maar met iemand. <laughs> ja, met iemand samen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, dat is een mogelijkheid. Hoe, hoe gaan jullie dat, dat koppelen aan elkaar? Of mensen selecteren? Wat... Ja, nou mensen kunnen zich dus uh, bij ons opgeven, dat kan uh, via ons algemene telefoonnummer. Uh, dat kan ik misschien alvast even noemen. Ja. Dat is 023 517 8700. Dus 023. 517 8700. Dat is van ons centraal bureau in Haarlem. En ze kunnen ook mailen naar Sportmaatjes, Apenstaartje. En dan daarachter RIBW. En een klein tussenstreepje: kam.nl. En het kam staat voor Kennemerland, Amsterdam, Meerlanden. Um, nou, als wij uh, iemand hebben die, die dat wel uh, interessant vindt, dan, uh, dan nodig, uh, nodig ik iemand uit voor een gesprek. Dan geef ik eerst natuurlijk een heleboel informatie over hoe dat nou in zijn werk gaat. Dan zoek ik het juiste maatje erbij. Ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat willen we heel zorgvuldig doen. Ja. Omdat we ook aan die vrijwilliger vragen van, wat voor iemand lijkt jou nou leuk om samen iets mee te doen? Een man of een vrouw, leeftijd enzovoort. En dan gaan we wel heel zorgvuldig kijken eigenlijk van naar de cliënten die wij hebben van, nou, dat zou wel eens uh, kunnen klikken. Er moet altijd een beetje een klik zijn. En dan uh, doen we weer een afspraak met z'n drieën. En dan kijken we en dan maken we afspraken van... Uh, nou, jullie gaan volgende week wandelen. En dan... Uh, nou, meestal gaat het eigenlijk altijd goed. Omdat we zo zorgvuldig kijken van, uh, naar de koppeling. En wij bieden natuurlijk ook ondersteuning en begeleiding aan die vrijwilliger. En dat vinden we heel belangrijk. Dus we bellen op meteen na de eerste afspraak van hoe vond je dat het gegaan was. Enzovoort. En na twee maanden en na een half jaar is er een tussenevaluatie. Okay. En daarnaast. Van beide we... zijden. Van beide zijden hoor, ja zeker. Ook van de cliënt zelf en zowel ja. van de vrijwilliger. Ja. Hoe gaat het? Uh... Nou, wat, wat kunnen we nog veranderen? Hoe loopt het met de afspraken? En uh, nou ja, er moet natuurlijk uh, voldoende begeleiding zijn, dat vinden we heel belangrijk. En daarnaast bieden we ook aan de vrijwilliger. Vier keer per jaar een themaavond, dat is ook wel vrijblijvend, dat is dus niet verplicht. Maar daar bieden we informatie over ja, je werk als maatje, waar loop je nou tegenop, je rol daarin. We geven informatie over allerlei ziektebeelden, bijvoorbeeld depressie, medicatie, borderline. Ja. Allerlei ja. verdiepingsmogelijkheden zijn er. En we bieden ook nog twee keer per jaar een uitje, dan organiseren we iets leuks. En dat is voor het koppel zelf. Dus het koppel is de vrijwilliger en uh, de cliënt, zeg maar. Dus dan doen we ook altijd nog iets leuks. Ja. Dus... Hebben wij in Zandvoort uh, R.I.B.W. woning? Ja, ja zeker. Ja. Er zijn hier twee locaties. Op de, nou ja, er zijn twee locaties. Eentje is dan voor jeugd, dat is tot 23 jaar. En er is ook nog een locatie voor volwassenen in Zandvoort. Ja. En verder kan, kan je ook als maatje, als, Zand, als, als je in Zandvoort woont in Haarlem iets doen, als je dat leuk zou vinden. Of in Heemsteden zou het ook nog kunnen. Liggen die verspreid door het dorp, of is er een concentratie van RIBW? Nou, ik weet, ik werk zelf bij de RIBW in Haarlem. Ik ben niet zo heel goed geïnformeerd, sorry. Maar er zijn twee locaties in Zandvoort, en volgens mij ook nog een paar zelfstandige plekken. Het zijn er niet heel veel, geloof Het hoeft niet per se in een complex te zijn. Het kan gewoon door het hele dorp heen zijn. Ja. Ik weet waar het is, maar ik ga die doen. Ja. Nou ja. Nou, nou bij Pluspunt, dat mag je wel noemen. Bij Pluspunt zijn een aantal RIBW woningen, begrijp ik, in Zandvoort. Nog. Ja, er zijn begeleid zelfstandig, dat noemen ja. we bewoningen waar mensen begeleid zelfstandig wonen. Ja. Ja, ja. Dus die hebben begeleiding, ja. maar die voeren voor zichzelf zelfstandig een huishouden. Ja. Hebben ja. jullie contact met Pluspunt hier in Zandvoort? Dat weet ik eerlijk gezegd nee, nee, nee. niet, maar ik denk haast van wel. Hoor. Nou, Laat het zou me gewoon, namelijk, zien. afgezien van de telefoonnummers die je noemt en de, en de e mailadressen ja. is het natuurlijk fijn als je ergens naartoe kan gaan en, ja. ik wil wat meer informatie ja. en dat daar een aanknopingspunt ligt Je ja. kunnen verwijzen of zo. maar als mensen informatie willen kunnen ze dus altijd uh, naar de, de sportmaatjes vragen bij de RIBW ja. en ook als je alleen eerst informatie wil dat is geen probleem dan kan je altijd telefonisch of via een persoonlijk gesprek informatie krijgen en dan moet je dus het algemene nummer bellen of naar het mailadres mailen en we hebben trouwens ook nog een prachtige nieuwe website dat is www.ribw.com.nl Met een streepje ertussen? Met een streepje ertussen. Een, een, <laughs> een kort verbindingstreepje. Ja, ja. Dank je. Nou, in ieder geval dank je wel voor je komst om het even toe te lichten. Ja, Als mensen zijn die luisteren die denken van nou, ik uh, alleen is maar alleen. Ik vind het gewoon leuk om wat dingen te doen. Ja. Uh, er wordt heel zorgvuldig gekeken van of iemand ja. uh, bij iemand past. Ja, zeker. En, uh, dat is, ja, dat is natuurlijk altijd leuker om dingen met z'n tweeën te doen dan in uh, ja. je eentje. Ja, ja, zeker. Dus... Uh, niet te zon verdoen naar nou, de regio kan je ook nog naar haar hem, of, Talloze mogelijkheden. Ja, zeker weten ja ja nou in ieder geval dankjewel voor de toelichting graag gedaan okay, bedankt voor je komst ja dankjewel goed wij gaan zo meteen verder met Gert van Kuik uh, over de decemberactie maar eerst gaan we met Guus Meeuwens uh, nog eens een lange nacht door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 Excuse me, it was... Onze nee, Bendel Zonneveld, is eigenlijk onze nachtburgemeester. Uh, ja, maar dat, de bijna nacht de lo, loco-burgemeester zit nu aan tafel. Hier. Ja, en uh, we wilden hem ook in het begin aankondigen, dat wilde ik dan doen. Maar ja, het programma dat wordt iedere keer gewijzigd, waar je bij staat. Dus het werd weer omgedraaid. Dat ja, ja, ja, ja. namen nou, we vond nog niet aan. Maar um, om het nog even af te maken, na Gert van Kuik hebben wij nog een gesprek met Marza Meijer van de Babbelwagen in het, uh, in het tweede uur. Ja, en, uh, ja. We gaan nu even nu praten met uh, Gert van Kuik. Gert van Kuik, uh, welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. Ja, goedemorgen. En we gaan het met jou hebben over de decemberactie. Ja. En we gaan het hebben over de verlichting, maar dat doen ja. we zo meteen. Ja, en, en voor degene die hem nog niet kent, hij is uh, voorzitter van de ondernemingsvereniging Zandvoort. Ja, klopt. Ja. In, de, in, de, in de pauze noemen we hem al de nachtburgemeester. Ja. Weet <laughs> ja. alles van het leven hier in Zandvoort. Meer, ja, ja nachtburgemeester. Nou, dat heeft ook met verlichting te maken, Gert. Ja. Ja. Wil je daar nu of wil je eerst nou, wat ik, anders ik, zal, ik wilde eerst eigenlijk iets over de lotenactie vertellen. dat ja. dat wil ik, vind ik wel even belangrijk. Uh, de ondernemersvereniging houdt al heel lang een lotenactie. En vorig jaar kregen we van een aantal ondernemers uh, de opmerking van... "Oh, god, kon jullie niet eens een keer iets anders, iets, iets vernieuwen... ...want we doen al twintig jaar hetzelfde en het zou zo leuk zijn om... ...nou, toen is daar een werkgroepje mee aan de slag gegaan en die heeft iets bedacht... En uh, dat blijkt in de praktijk gewoon niet te werken. Uh, het, is, uh, het is een systeem waarbij de consument verondersteld wordt met zijn kaartje bij acht verschillende winkels te shoppen en overal één stempeltje te halen. En dat doen de consumenten niet, want ze zijn de kaart kwijt of ze zijn het vergeten. Of, nou. Het is ook voor de winkeliers ingewikkeld uit te leggen, blijkt in de praktijk, van het aantal loten wat er nog tussen ingeleverd is, minimaal. Toen ik dat van de week hoorde, toen heb ik uh, met een aantal winkeliers overleg gehad en we hebben besloten om het nu anders te gaan doen, we gaan het een stuk simpeler doen um de winkeliers rijken de kaart uit. Daar kunnen maximaal acht stempels op. En als je ergens voor bijvoorbeeld 50 euro koopt, dan mag die winkelier daar gewoon 5 stempels op zetten. Je hoeft dus niet langs 8 verschillende winkels. Je mag uh, dat doen bij de winkel waar je op dat moment je besteding doet. Met een maximum van 8 uh, stempels. Dus als je voor 90 euro besteedt, krijg je nog steeds 8 stempels. En als je voor 120 euro besteedt, krijg je ook nog steeds 8 stempels. Dus uh, dat maakt het simpel. Op die manier heb ik de winkeliers, met name de Albert Heijn, vond het nogal lastig. Maar ook bij de Bruna, de Hema en eigenlijk ook Peter Tromp en meerdere zaken vonden het erg lastig. Hebben we ervoor gekozen om vanaf nu uh, dit te gaan doen. Alle ondernemers hebben vanochtend een mail gekregen in alle vroegte. Waarin het is uitgelegd. Ik zit nu hier, het komt een stukje in de krant en... Uh, dan hoop ik dat, uh, dat we nu wel uh, wat meer respons krijgen. Want vorig jaar hadden we, geloof 80.000 loodjes terug. Nou, dat gaan we dit jaar op deze manier niet halen. <laughs> dus vandaar dat ik ingegrepen heb. En uh, iedereen is daar wel blij mee. En ik geloof ook dat met name bijvoorbeeld de Bruna, die was gisteren mee begonnen. En die was uh, erg blij dat het zo uh, verder versimpeld was. Dus dat is de boodschap eigenlijk aan de consument en aan de winkeliers. Jij ja. Ja, kunt nu met één kaart uh, toe. Hè, terwijl je anders misschien ja. om verschillende kaarten te ja, hanteren. Want die stempel heb ik wel en die ja, niet. Nou, op dat, die, doe je, en... dat doe je niet. En nee. toen ik jezelf zelf benavond, ik heb, ik toen ik ben, 'nou ja, zou ik dat doen? Nee. Dan loop je som, dan loop je in feite met acht kaarten op zak, want dan heb je overal één stempel van. Ja. Um, dat werkt dus niet. Dus dit is zo simpel. Um, en voor volgend jaar gaan we dit evalueren en dan zal er ongetwijfeld. Anders uit de bus kopen dan, uh, dan, dan dit. Komen er komen dus verbeterpuntjes naar boven. Ja, maar ik moest nu snel ingrijpen, want uh, ik bedoel, we zijn al uh, een week onderweg. En uh, uh, ja, nog langer wachten. Dan zou dan is de december maand al voorbij. Ja, daar heeft het ook geen zin meer. Nee, ja. en we hebben dit jaar juist een hele mooie hoofdprijs, een, een, een, een tv te waarde van duizend euro. En we hebben gewoon heel veel mooie prijzen. Dus het is het is echt de moeite waard om mee te doen. Ja. Kun, je, kun je nog even de trekking uh, wat over vertellen? Ja, we want zouden zou ook anders gaan dan ja, voor. we zouden ja. vandaag uh, een trekking hebben gehad. Dat hebben we dus even gecanceld. Volgende week doen we er dus twee, als het goed is. Moeten we even overleg plegen met jullie. En dan gewoon iedere week. En dan net zoals vorig jaar, uh, eind van het jaar of begin van het jaar, ja. de hoofdprijzen die dan weer uh, worden uitgereikt bij XL. Ja. Op enig moment. En ik, de data weet ik niet, van dat regelt helemaal. Ja. Ja. De trekkingen doen je weer hier voor hier? de radio ja. CFM. Ja. Uh, ik heb even in ons schema gekeken dat Goedemorgen Zandvoort op 31 december er niet is. Nee, dat kan dan dan we Maar dan ga in de studio. Ja, ah, vorig jaar, dit is volgens mij, maar ik, ik bemoei me daar niet mee. Dat doet Helma. Okay. Maar vorig jaar hebben we gewoon die was het ook zo'n moment dat het niet kon. En toen hebben we het begin januari gedaan. Okay. Ja, maar donderdag gaan wij toch gewoon op 31 december even naar de studio toe om dat te doen. Speciaal die track. Ja, nee, nee, nee, dan is, uh, waar Gert ook zo naar uit. Kijk, de top 1000 uh, is top, dan. Nou, nou, ik moet zeggen, Ik, ja, ik ja. hoor nu al zoveel top 2000 uh, nummers dat ik het al een beetje zat word. Dus je ja, hebt er van al. Uh, nou ja, ik plekken. wil gewoon nieuwe nummers horen. Ik hoor nu uh, voor de tiende keer hetzelfde nummer. Dus. Hotel California uh, ja, is top ja, nummer, een een. Ja. nummer 1. Moet nummer 1 komen. Steeds. Ja. Ja, ja, nog steeds. Dan wil ik wel een lobbyje uh, voor de live versie, don? Uh, ja, ja, dat zijn 7 uur 43 op de uh, farewell Tour. Dat is schandalig. Door wie? De Eagles, de Door de, de Eagles. Door de Eagles Een afscheidstonee toen. Ja, ja, ja, tien jaar geleden of zo. Toen ze ja. voor de eerste keer afscheid namen. Oké. Dat was een beetje wel voor. Gaan ja. we eens kijken of we dat kunnen inpassen. Maar we, maar we dwalen af. Ja. Want behalve voor de loterij, de trekking en uh, andere zaken betreffende het hele gebeuren hier in Zandvoort. Ja. Wilde je ook nog wat vertellen over de verlichting? Ja. Om te beginnen, um, nou we zijn heel blij dat de verlichting er hangt. We horen uitsluitend hele positieve berichten van iedereen van tussen schitterende ja, verlichting. hoor. echt super. Het heeft uh, heel veel moeite en energie gekost om het zover te krijgen, vooral qua geld. Uh, het enige grote probleem is dat de verlichting wel erg laat aangaat, pas om half vijf. En dat komt omdat we het gekoppeld hebben aan de lantaarnpalen. En de lantaarnpalen zijn gekoppeld aan de astronomische tijd. En die wordt bepaald door de nu daar kunnen wij geen invloed op uitoefenen. Uh, wij wisten dit op voorhand wel dat dit een probleem zou kunnen vormen, maar... We hebben ervoor gekozen om um, toch de feestvlichting te kopen dit jaar al, omdat we anders volgend jaar waarschijnlijk geen budget zouden hebben. De gemeente had dit jaar nog uh, geld beschikbaar en volgend jaar niet meer en um, het kost heel veel tijd om um, op ieder ornament apart te lichten want dan heb je de toestemming nodig voor heel veel uh, winkeliers en onroerend goed eigenaren. en we hangen op een kleine 90 plekken dus daar hebben we even niet voor gekozen je hebt 90 stopcontacten eigenlijk nodig ja, dan. En die zou je nodig moeten hebben nou, het kost nu al heel veel tijd de moeite om bijvoorbeeld de kerkstraat op te kunnen hangen we gaan nu wel kijken wat we kunnen doen met uh, tussenschakelaars om um, de gemeente zegt dat het niet kan en mijn leveranciers zegt, nou, misschien kunnen we toch nog wel iets bedenken. Dus daar gaan we nu mee aan de slag. Om het gewoon... Veel eerder aan te laten lichten, want half vijf is natuurlijk te laat. Ja, het begint te schemeren om. Ja, dan is het al, ja, en dan gaat de verlichting aan. Uh, wat is de gewenste tijd dan vier ja, uur of half Ja, drie uur of zo, drie uur. twee, drie uur. Met deze tijd wordt het natuurlijk uh, al wat schemeriger ja. en uh, wat donkerder. En de nu zegt ja, de zon gaat weg om half vijf. Ja. Ja. Maar die is bij ons dan al uh, weg vanaf twaalf uur. Ja. Verlichting die heeft wel uh, de storm doorstaan. Ja. Zelfs op het Badhuisplein, want als je gaat kijken hangen er drie ornamenten als proef en die zijn helemaal ongeschonden blijven. Ja, ja. Dat is ja fantastisch. ik zag de leven van ons hier ook uh, behoorlijk bezig met ja. een, uh, een lift om alles nog eens een keer goed na te lopen. Ja. Vorige week. Dus dat is voor elkaar. Ja. Dus in het kader van Winter Wonderland, ja. neem ik aan die verlichting, ja. van het overkoepelende plan. Ja. Daar hoort ook nog de ijsbaan bij. Ijsbaan. Hoe is de status daarvan? Nou ja, volgende week gaan we officieel open en uh, alles is rond. We hebben voldoende sponsoren. We, het wordt weer netjes uitgelicht ook door, met dezelfde verlichting als in de dorp hangt we hebben een eigen koekersopie, uh, we krijgen dezelfde baan als vorig jaar. De oliebollen. Ja. Oliebollen, harry Vaarsen staat weer in het epicentrum. Ik, ik mag uh, alleen hopen dat die verlichting dan op die ijsbaan uh, eerder aangaat. Nee, dan die hebben we, dat <laughs> hebben we zelf. Ja. Die verlichting hebben we zelf in de hand. Okay. Ja. En maar dit is wel leuk. Vanaf volgende week moet je voor hebben vanaf een uur 12 is die ijsbaan open met verlichting. Dan gaat de verlichting in het dorp om een uur of vier, kwart over vier aan. En dan wordt het wel heel erg leuk in het dorp. En de bedoeling is dat alle consumenten dan gewoon in Zandvoort blijven shoppen. Want het is mm. voldoende te doen en te beleven, dus uh. niet naar Arnhem gaan. Nou zeker niet naar Haarlem, <laughs> maar gewoon lekker in Zandvoort blijven. Dat kan, je, je dropt je kinderen bij de ijsbaan en je gaat gezellig uh, shoppen. Ja, ja. ooit hadden de winkeliers in Zandvoort, 40 jaar geleden een slogan. U woont in Zandvoort, u koopt in Zandvoort. Dat, ja, ik, ik, dat, ik vind ook, ik, nou, ik ben geen echte Zandvoort, maar ik voel me wel erg betrokken. Ik koop bijna alles wat ik kan, koop ik in Zandvoort. Ja. Sommige dingen kun je hier niet kopen, dus dan word je wel gedwongen naar buiten te gaan, maar we ja. hebben eigenlijk alles van kerstboom tot en met nou, noem maar op. Ja, dat klopt. Uh, we zijn een gelukkige plek wat dat betreft. Omdat we misschien een badplaats zijn. Ja. Uh, dat we een HEMA hier hebben, zoveel supermarkten. Ja. Als we dat geen badplaats zouden zijn, zouden we het waarschijnlijk ook niet hebben. Nee, we hoeven helemaal het dorp niet uit. Je kunt hier alles vinden. Okay. Gert, wil je nog wat meer kwijt? Uh, of is dat uh, zo'n nee, beetje nee, alleen, de, uh, de nieuwsbrief uh, die je wilde overbrengen? Ja, nou ja, het feit dat het de december dus ook nog muziek heeft en een optreden en sprookjeswandeling en van alles. Dus alle reden om hier te blijven shoppen. Ja. Nog even de ijsbaan gaat open om. Uh, 17 december, volgende week zaterdag om 12 uur is de officiële opening. Ja. Wordt gedaan door Blinda en uh, Gertone ja. En uh, dan is er een optreden van een aantal dames die kunstrijden uh, promoveert. Ja. Uh, dan mogen de kinderen vanaf ik denk half 1 tot ik dacht twee uur gratis schaatsen. Ja. Daarna wordt het ijs schoongemaakt en daarna moet er betaald worden. Ja. Dan hebben we ook nog een optreden van de Sergeant Wilson Christmas Party. Ja. Dat is die die uh, liedjes zingt uit de jaren 40-50, zeg maar ja, ja. op een hele leuke manier. En dat doen ze nu met kerstliedjes, dus die hebben vanaf 1 uur tot 5 uur. Dacht ze hebben hun repertoire aangepast waar ja. ze normaal uh, een beetje naoordelse ja, muziek is. kerstmuziek is kerst en dan natuurlijk vanaf 4 uur de sprookjeswandeling van de familie ja. Miesenbeek. die is er ook nog heel belangrijk aan. Ja, ja. ja, de familie Miesenbeek is ook druk met de ijsbaan. Hè? Ja, ze leo Miesenbeek is <laughs> ja, ja. ja, kan ja. hem al niet meer bereiken. Dat is nee, cool hij, is nu, hij is nu de ijs het maken. Oké. Okay. Gert, heel erg bedankt voor je komst ja, en je ons graag. op de hoogte. Mensen, let dus op de winkeliersactie. Ja. Die is gewijzigd ja. uh, en een stuk makkelijker gemaakt. Ja. Daar komt het op neer. Winkeliers weten natuurlijk. Oké. Dank Oké, graag gedaan. En we gaan nog even luisteren naar Neil Diamond, Cracklin Rosie. Ja. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort, op CFM. Cracking those you get on board We gonna ride till there ain't no more to go Taking it slow Lord don't you know That near time with a poor man's lady Hitching on a twilight train Ain't nothing here that I care to take on I need to man, have it. To you. Oh, I love my rosy child, you got the way to make me happy. And you and me, we go in style, crackling rose, your star on woman, make me sing like a Met Crackling Rosie Ondertussen is aangeschoven Marcel Meijer over de babbelwagen Cor, jij Als genootschapman Weet als geen ander dat soort Programma's te waarderen ja, ik Heb jij je... een kritische vraag van Mar ik Marcel? helemaal geen kritische vraag uh, okay. Ik wil hem graag toezeggen dat ik vanavond Eindelijk weer een keer kan <laughs> Dus ik ben er ja. Marcel, de babbelwagen Hoe lang bestaat hij nou zo'n beetje? Uh, 13 jaar Cor 13 jaar alweer ja. En um, vanavond een speciale voorstelling. We zijn natuurlijk een beetje nieuwsgierig, want um, je hebt in het persbericht uh, aangegeven dat er weer nieuwe beelden zijn uh gegeven aan, aan de babbelwagen. Waar komt het toch allemaal vandaan? Dat is net als de bronnen wat jullie hebben met genootschap uit Sanford koorden, dat je dan links rechts toch wel ja, mensen hebben die denken, nou laat ik het na, nou maar een keer los. Ik, ik gun het aan die groepen van die groep. Eh, waar ze in het verleden wel eens een fout mee hebben gemaakt, dat ze het ook wel eens bij Grof vuil zetten. Nou dat ja. vind ik veel gênanter. Dus, en of er nou bij jullie komt, even een telefoontje of niet? Mag dat? Ten, nou, liever niet. Ja, druk hem even weg. Ja, we druk hem even ja. weg. Yeah. Komt dus dan met ze bellen. horen natuurlijk jou ja, op de radio Dan gaan ze denken, is dat nou live of niet? Ja, ja, dit het was ja. dus live, Marcel het is dus niet bellen nu ja. <laughs> Hij zit in de uitzending Maar in elk geval uh, hebben we inderdaad Een, een, een, een uh, collectie gekregen Waar ze dus al die jaren bovenop gezeten hebben Niemand mocht eraan komen, enkel voor hun En uiteindelijk is het dan toch uh, Door de erf uh, aan ons gegund uh, Uiteraard voor Zandvoort en uiteraard Koord. Uh, uh, we hopen voor de toekomst En ik heb het wel eens meer gezegd Mocht je dingen nodig hebben Die aantjes of weet ik wat, dan eigenlijk van harte welkom, dat was vroeger al zo en dat is nog steeds zo worden, daar hebben we nooit geen moeite mee dus wij doen het voor Zandvoort en jullie ook, en dat is gewoon het hele belangrijkste van het hele, hele gebeuren maar dit zijn, uh, ja moet ik zeggen een uh... Een plastic boodschappentas, mag ik het zo zeggen. En dan helemaal vol met, met tenminste helemaal vol, maar, maar goed gevuld met allemaal diaatjes. En er zitten verschrikkelijke mooie kleuren dia's bij. Zo ongetwijfeld wel een paar zijn die wel eens in een boekje hebben gestaan, zonder meer. Maar wij hebben in ieder geval hier nog nooit mee gewerkt. En toen, toen Ton dit zag, ja, helemaal enthousiast. En ja, Ton die duikt daar op zijn manier. Gewoon, hij is gewoon ja. een specialist, heerlijk. De verhalen, hij diept het uit. En waar hij ook naartoe moet, hij, hij weet ook de architect erachter halen. Leuk vind ik heerlijk. Geef uh, ton uh, tien uh, nieuwe dia's en je hoort hem uh, twee dagen niet en daarna weet hij alles te vertellen ja. daarover tot en met de bijname aan toe. Ja. Dus een gouden man die heeft echt zo'n geheugen met al die bijnamen. Ik vind het onvoorstelbaar hoor. Ja. heerlijk is dat. Dus, uh, maar wat je dus net zegt hè, over dat uh, om te voorkomen dat het bij het vuil uh, wordt gezet. Ik uh, zal je vertellen, je kent Kort Davids wel, hè? Nou, Kort Davids die was ook zo'n fotograaf. Zijn collectie is dus wel bij het grofveil gegaan. Ja, maar zo zijn er meer. Ook en van Bakels een zonder. aantal. Ja. ja, dat is gewoon een dat zeker. Ja. Kijk, en dat vind ik dan heel jammer, want uh, de firma Bakels die heeft natuurlijk een geweldige bijdrage geleverd nog steeds aan onze uh, collectie van Oud Zandvoort. Dus dat is natuurlijk niks anders als plus. Maar als er één familie dit was gaat zitten en dit soort geintjes uh, opeens gaat, gaat, gaat uithalen, ja, ik vind het zonde voor, voor, de, voor de stukje geschiedenis. En als je ziet bij jullie en, en bij ons ook, want we hebben zo'n beetje een duizend bezoekers per jaar, uh, wat een enthousiasme erin zit bij de mensen om dan ook weer ja. elke keer weer die nieuwe verhalen te horen en, en al is het voor de gezelligheid erbij te zijn, ja, dan vind ik het een gemist voor ons, voor ons allemaal. Ja, het is uh, gewoon als mensen dan uh, die, die foto's zien en dan hebben ze toch weer het feest van de herkenning, dat ze denken van ja, daar heb ik mijn vader of mijn moeder over horen vertellen. En dat is een beetje ook het idee van de babbelwagen, hè, dat mensen daarbij aan elkaar kunnen komen en kunnen praten over hoe het uh, vroeger was was en hoe het op die foto's eruit zag. Ja, dat is het, het leuke van die twee zalen bij ons dan. Uh, je zit wat korter op elkaar, denk ik, als in, het, in, de, in de krocht. Dus het, er wordt gauw gereageerd vanuit het publiek. Van, oh, wacht even. En dan komen ze met een oude anekdote dat opeens tevoorschijn. Ja, en dan lig je in de duik Mits je zit natuurlijk, dat je dat even kan volgen. Uh, er zijn natuurlijk ook wel, uh, zoals met bijnamen, hebben we dat heel sterk. Uh, neem maar één van, of een, een familie. Uh, bijna elk familielid heeft een andere uitleg van zijn bijnaam. Ja. En dat is typisch hè dat is heerlijk is dat. Ja. En, ja, maar je, waar ik ook achter ben gekomen is dat je in Zandvoort heb je bijnaam, daar zijn mensen trots op, en je hebt scheldnamen en die zijn een beetje taboe. Uh, ja, scheldnamen, de een die, die hangt er wat zwaarder tegen als de ander en uh, ja, het is net hoe luchtig of hoe moeilijk uh, je, oh, ja. je daarmee om wil gaan, denk ik. Ja, de tijd die verandert natuurlijk ook een beetje. Als je dan kijkt naar, uh, naar de scheldnamen die ze vroeger hadden voor de katholieken, dat was, de poddekker, ja. ja, dat is nu een geuzennaam. Hè? Ja, ja, ja, ja. Dus de tijd verandert natuurlijk ook wel. Ja, nou, ja. verheerlijk ze hem. Nou zeggen ze, wij zijn een <laughs> ja als ik, precies... als ik me omdraai, dan zie ik daar een pension met blanke beelden op staan. Ja. ja, heel trots, voluit. Ja. Ja, je weet waar het vandaan komt dit blanke beeld Nee. Het was van de gevulde ik... kodijntjes. <laughs> ah, ja, maar ja. hij wilde ook nog wel eens een, een kat verkopen, hè, dat hij gevuld had. Ja. Ja. Ja, en dan, maar ja, het... en... maar vroeger ik... in de station staat, mijn buurman. Ja, van... en dan wilde hij dat bewijzen door die blanke beelden. kijk eens even hoe mooi die blanke billetjes zijn. Ja, ja, ja. De kanuinenwilletjes. Is dat nou een scheldnaam of een bijnaam? Dat is een, uh, dat is een bijnaam. Ja, ja, okay. Dat is geen scheldnaam. Dat vind ik moeilijk. Wat mij net opviel. In, ik heb even stilgehouden in het gesprek tussen jullie. Is wij en jullie. Is er wat toenadering? Want er is natuurlijk een tijd geweest dat, dat een beetje gescheiden was. Ik wil niet zeggen haat en nijd. Zeker niet. Maar uh, er was een beetje gescheiden. De babbelwagen en het genootschap. Ja, het, het heeft nooit gespeeld tussen Marcel en mij nee, nee, Nee, zeker niet. Maar... Ja. Uh, Laat even los van mensen, maar jullie overlappen elkaar. De sfeer in de twee, ik ben bij alle twee uh, vaak geweest, is, is anders. Uh, zijn jullie aanvullend en zeg je nou we willen die identiteit bewaren? Nou, ik denk als je, als je dat aan mij vraagt, ik denk dat Marcel uh, met de babbelwagen een gat opvult wat wij niet kunnen opvullen. Want wij, wij zijn een vereniging als, als Genootschap Oud-Zandvoort. En Marcel, die is, dat is niet een vereniging. Dat is gewoon een, een, ja, een gezelligheids... Een sociale gebeurtenis. Een sociale gebeurtenis. Nee. Voor iedereen. Iedereen ja. kan komen. Nou ja, wat de mensen dus ook nu weer vragen van... Uh, uh, ja, ik ben, ik ben lid van jullie. Ja. Toevallig gisteren weer eentje. Maar uh, uh, ja, de, de tante die en die, die, wil, die wil eigenlijk ook komen. Maar die is geen lid van jullie. <laughs> en dan denk ik, ja wacht even. Lid de er, is, er is niemand lid van ons, hè? Nee, nee. Wij nee. zijn gewoon een Vrije, vrije bende. Ja, ja. ja. En iedereen is altijd welkom. En je, en je komt maar binnen. Alleen ja, probeer je dan wel even uh, mij op de hoogte te laten houden. van wat betreft de invulling van de zalen. Uh, wij worden ook vaak getrakteerd met lekkere appjes bijvoorbeeld. Ja. Uh, nu toevallig even niet. Wij waren sponsoren altijd. Wij waren altijd sponsors. Ja. En ik moet je zeggen dat uh, diverse keren. zoals uh, Harry Ollybol. bij wijspraak, Harry Faas, familie Faas. Ja. Uh, diverse keren oliebollen hebben getracteerd. Uh, de Kaashoek, in de Haltestraat. Diverse keren hun nek hebben uitgestoken. Uh, Patrick van de Berg van de Meermin. die dan een rondje met Hanneke geeft, ook Floor, etcetera. En je kan niet altijd bij dezelfde aankloppen, schaam het er wel eens voor, weet je wel. Maar het gaat wel spontaan van hun. Want als ik dan voor de balie sta, dan is het. Hé, hey, jongens, wat? En uh, ik doe kaas. Ja, dat vind ik heerlijk, vind ik werelds. En zo hebben we ook met, dronkie, met drankie's uh, van, van de oude partij bijvoorbeeld. Ja. Zoiets een paar ja. keer, die dan heel spontaan zegt: uh, een slokje voor ons in de pauze. Jongens, dat is dan de samenhorigheid die wij hebben in het dorp. Of bitterballetjes. Of bitterballetjes. En dat vind ik dan zo spontaan, zo leuk. En dan dat, dat gevoel. Uh, Mijn zwager bijvoorbeeld, die geeft gratis koffie. De zaal is gratis, noem het op. Dus wij hebben geen kosten. De enige kosten die we hebben, dan is dan onze apparatuur bijhouden. Uh, vind ik heel belangrijk. Dus wij zetten af en toe een potje neer uh, om onze kas weer even aan te vullen. Want als wij weer een nieuw biemer moeten kopen, kost je zo een paar ruggen. Dat weet je. En, en koop je hier een heel duur dan. Heel duur, En je laptop. En, uh, en, en, en wil ik de mensen wel voor waarschuwen. Een harde schijf, die kan ook stuk gaan. Hebben we al twee keer gehad. Kijk, en dan moet je de mazzel hebben dat je een technicus om je heen hebt. Die dus een, een, een kopie uh, zwarte schijf of harde schijf kan, kan krijgen. En dan van twee weer één weten te maken. En dan ben je met de mazzel weer, uh, weer, weer vrij en dan kun je verder. Nou ja, ook dat is een investering. Want dan moet je dus een, uh, een harde schijf, een externe harde schijf hebben om je boel op te bewaren. Ja, juist. Nou, en daar heb je dat potje voor nodig. Okay. En, en daarom ben ik zo blij omdat wij dat vrij kunnen toegankelijk kunnen houden. Uh, wij hebben een paar, uh, paar mensen die uh, nou, toch wel uh, om de zoveel tijd uh, weer even 50 euro in de zak duwen. Een ander doet, uh, doet twee kwartjes. dan maakt ook helemaal niks uit. En een ander doet niks. Maar daar maakt, dat, dat is geen probleem. Als wij die, die apparatuur maar kunnen kopen om de zoveel tijd. ja, Het gaat en, denk ik te de veel om een uh, collectorschaaltje door de zout te laten gaan. Nee, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. En, en als jij daar komt zonder, uh, zonder portemonnee, helemaal leeg en je doet niks. Ook niks aan de hand. Prima. Hartelijk welkom. Iedereen is welkom. Ja. Met of zonder. Echt. En dat is het gein. En je krijgt ook de bakken koffie. En die krijgt ook die keilen van, van de oude partijen of wat dan ook. Ja, of van Garagiestrijden, die dat ook al een paar keer ja, hebben ja, gedaan. Ja, ja, ja heerlijk. Soms. Maar dat is juist de leuke sfeer die daar dan hier is. Dat is gewoon ja. zo'n ongedwongen sfeer, hè? Ja, en dat, en dat is het. Is dus leuk. Ja. Maar wat jij erbij zegt, en ik heb het zelf ervaren, is je, je schuift aan aan tafel bij een stel en je bent al binnen de kortste keer in gesprek. Dus het is ook een sociaal gebeuren Is het ook. Dat is ook de bedoeling van ons eigenlijk. En dat is waar ik eigenlijk al jaren op gehamerd heb. Zo'n documentatiecentrum in ons museum, dat is zo hard nodig als het bijvoorbeeld slecht weer is uh, en daarom moet je ook werken met vrijwilligers in zo'n museum, dat ze gelijk uh, de, de koe bij de oren kunnen vatten en een dierpresentatie neerzetten ook voor de gasten, dan hebben ze weer een onderkomen, gezelligheid en een beetje binding met ons, maar dat kun je alleen maar met vrijwilligers doen, ja, denk ik ja. hè? dus je hebt een documentatiecentrum nodig die, die ruimte biedt, die eigenlijk al gelijk in wezen bij de ingang al zit dat je er al een beetje tegenaan loopt uh, het is geen bioscoop, ik weet het, maar ja, als is mooi weer is, hoef je het niet te doen. Maar als het weg weer is, dan is het perfect om dat zo aan te vullen. Ja, en dan kan er ook spontaan zo ineens wat uh, worden opgezet. Maar dan ja, moet wel allemaal klaar hebben staan. Je, dat is de bedoeling. En dat was toen die tijd ook onze bedoeling, om dat zo neer te zetten. Daarom zijn we toen ook begonnen met verzamelen en zeggen, nou, dat doen we dat in één keer naar het museum, documentatiecentrum, en dan kan iedereen binnenstappen wanneer hij invullen. Ja, ze kunnen bij mij niet aanbellen, van Mars, kan ik nou wat kijken, want ik ben bezig met mijn werk. Kijk, we doen wel vaak onze diervoorstellingen, Soms zeven, dan een keer wel tien. En, en soms drie per jaar, maar, maar we zijn al 13 jaar actief op die manier. Nou, even een, een vraag hè, over, over het verleden. Um, toen Peter Paap uh, kwam te overlijden, toen had ik gedacht van nou, nou, is het misschien wel afgelopen met die babbelwagen, dat zou heel jammer zijn. Um, hoe, hoe, hoe, hoe is ja, dat? Ja, is misschien een pijnlijke vraag, maar hoe is dat nou uh, eigenlijk afgelopen toen, toen hij er niet meer was? Nou, de mensen die staan er niet bij stil, maar Peter en ik die hadden altijd de, de ja moet ik zeggen, de met elkaar, bij ons bij de winkel, het wateroppleintje. Ja. Ja. En we, we spraken altijd van tevoren, wat gaan we doen? En dan had Peter dan, uh, die deed dan de computer, want daar was hij helemaal perfect in. Ja. Ja. Uh, Peter ging steeds meer boeken lezen erover, dus ja. hij verdiepte zich helemaal erin. ging het ook uitzoeken, heerlijk. Maar Peter was bang om te praten. En dat praten, dat heb ik hem geleerd. En, en ook een overleg hoe we ongeveer een beetje een diapograaf in elkaar gaan zetten. Ja, en maar voor de rest was het Peters een vrije ding om in te vullen, hoe hij die plaatjes neerzetten, hoe hij die wandeling deed, want hij moet zelf, moet hij die, dat gesprek neerzetten, vrij. Ja, want ik kan me nog wel herinneren dat toen het oude sticky er nog stond, was er elke keer een presentatie, dat Peter dat daar ook, en die kent Peter natuurlijk wel, en toen was hij zo nerveus, ja. en toen begon hij, en was alsof er een knop omging, en hij was gewoon heel iemand anders. Ja, dan ging het lopen, en dan had je het ook besproken, en dan vroeg je wel eens hoe doen we het, zus, of zo, maar dan had hij zo'n leuk idee om dat in te vullen en dan dat gesprek, dat kan vanzelf. Wat jij zegt, ja, dan, dan, dan, dan was hij over die angst heen, want we hebben hem wel eens gehad voor een presentatie. Nou, dan zat hij duidelijk: zie je het niet te doen, ja, ja. niet te geloven. Ja. Tot puntje bepaalt ze een uur later dat we moesten beginnen en toen hadden we eindelijk zover en toen ging het lopen. Ja, heel vreemd. Ja. Maar kijk, omdat je al die tijd de, de boel besproken hebt, ik ben een heel ander prater als Ton en een heel anders als Peter. Die gaan uh, uh, veel dieper uitzoeken. Het genootschap doet het ook, dus het is ook een totaal andere insteek, maar nog. Nogmaals, uh, het gaat bij ons om de openheid hè? om de gezelligheid, de anekdotetjes dat je, dat je, er zijn erbij die, die, die per se elke keer willen komen als wij wat doen, gewoon enkel voor de gezelligheid Ja, ja en het is toch zo van als ik daar dan kom hè, dan denk ik van ja, iedereen die hier zit is eigenlijk lid van de klinken Ja, nou dat is het zo, want ja. wij hebben al die jaren altijd gezegd van uh, klinken, ik vind het als het puntje bepaaltje komt en dat blijf ik zeggen, puntje bepaaltje komt van de, dat genootschap zou moeten stoppen omdat ze geen mensen meer hebben, dan dan stappen we zo over om het te redden, want wij vinden dat wat jullie doen met de klink, vinden we een must. Dat is voor zandvoort, dat is voor de uitstraling. Het is gewoon, als je hoort hoe de mensen daarvan genieten, van, ook van de klink zelf, van het boekje, van de verhalen, is gewoon super. mag niet verdwijnen. Wat er ook gebeurt, dat moet gewoon bewaard blijven. En wij zullen altijd activeren. Uh, al moeten er twee van ons of één van ons overstappen, naar jullie toe, om het, om het uh, uh, te blijven laten bestaan, voor te bestaan. Nou, dan, dan ben ik de laatste om dat tegen te houden. Nou, dat is heel goed te horen. Um, vanavond. vanavond. Ja, acht uur, hè? dat weten we. Uh, ik heb bewust altijd gevraagd, jongens, vertellen of, of dames, uh, met hoeveel je komt. Dat is gewoon omdat wij dus twee zalen hebben, twee schermen momenteel en een dubbele apparatuur. Uh, maar we moeten wel de stoelen aansjouwen, omdat het af en toe uit de hand loopt. En als wij dan vlak voor de uitzending dan opeens weer dertig stoelen tevoorschijn moeten toveren van boven, dan, dan, dan zweet je je eigen hoedje en, ja. en dan moet je je verhaal nog doen. Ja. Dus wij hopen dan van tevoren ongeveer te weten waar we aan toe zijn. Dan hebben wij de stoelen klaar staan. En ja, zijn er dan nog mensen die daar moeten gaan staan? Hebben ze pech gehad? Nou, er zit er moeten komen. Ja, als het even moet op. Is er een thema voor vanavond? Of gewoon uh, nieuw materiaal? Nou, dat, dat, dat nieuwe materiaal hoofdzakelijk. Heel veel mooie oude kleurenfoto's. Uh, verschrikkelijk mooie. Uh, ja, kijk, Tony heeft er altijd een heel verhaal in. En, ja. en die vindt ze echt erin. Die brengt er een lijn in. Die brengt er een lijn in. En ja. dat zal je zien dat, dat, dat elke keer komt er weer wat nieuws naar boven. Dat je denkt, hé, hey, wat leuk zegt. Dat heb ik eigenlijk nooit geweten. Dat is het leuke van, van wat Tony zich heb en, en ook uitdiept. Dus ik heb daar eigenlijk uh, nooit geen bemoeienis in. We proberen het allemaal te leiden in het hele totaalplaatje. Zoals morgen heeft hij een quiz, of uh, ja, bij, bij Oomsteen in de Zeestraat. Dat ja. begint om drie uur. Het, uh, je moet je wel even opgeven dan daar, dat ze een beetje weten waar ze aan toe zijn. Maar dan... Uh... Gaan we straks nog even over praten. Ja, ja daar komt iemand okay. wat over vertellen. Nou, hartstikke goed. Nou, in ieder geval om acht uur vanavond, uh, zaal open om... Half, om... Uh, kwart, ja, kwart of zeven, half acht. Ja, komt u dan met een hele groep van 10, 15 man? Beeld u dan even met Marcel. Ja, dat <laughs> Want, kan niet meer. Dat, dat, dat, groot anders krijgt. moet je zelf stoelen, ja, we, Ik heb al zoveel aanmeldingen dat het al vol is eigenlijk. Het is ja, eigenlijk Kijk, spontaan mag je wel komen. Maar, maar niet dat je zegt, we komen nog even de hele familie even, nee, ja, nee. even daar gezellig binnen. Want dan gaat het fout. Nou, ik zal er zelf ook zijn. Heel goed. Ik, uh, ik denk dat ik weer een hele leuke avond uh, ga meemaken. Ik weet, zeker. En, ik weet zeker. ook trouwens als, als we Ton daar neerzetten en we laten hem uh, 20, 25 plaatjes zien die hij nog nooit heeft gezien, dan kan hij daar zo'n verhaal bij vertellen volgens mij. Ja, zeker weten. Nou, okay. ja. nou, welkom voor vanavond. Nou, in ieder geval dankjewel voor je komst. Ja. En uh, we zijn uh, benieuwd uh, wanneer de volgende na, na vandaag alweer is. Maart, hè? Maart. Maart. Maart. Oké. Okay. Okay. Okay. Marcel, ja. bedankt. Oké. Okay, Dank je. Tot vanavond. Goed. Buddy Holly. Take me We zijn weer terug en uh, voor het laatste deel. En dus de agenda, Cor. Ja, over. want uh, we hebben zelfs iemand die live de agenda komt aanvullen. Ja, aanvullen. Die had een item uh, voor vanavond. En ja. we zeiden eigenlijk, doe het zelf maar. Ellen ja. Koper. Ja, hallo allemaal, alle luisteraars. Het is niet voor vanavond, maar morgenmiddag om drie uur. Het is namelijk voor de Zandvoorts een kennisquiz over Zandvoort in Café Oomstee. Om drie uur begint dat. Ja, en, en, en, en wat moet je weten van Zandvoort? Nou ja, het is algemene, algemene, algemene het is? kennis. Al, ja, algemene Al, kennis. Of ook hedendaagse dingen. Ook daar is een beetje een mix. Een ideale mix, zullen we maar zeggen. Ja. En is dat individueel of kun je met teams? Of, of? Nee, het is wel individueel. Individueel. Ja, en deelname is gratis. Ik bedoel, kom gezellig kijken, zou ik zeggen. en Doe mee. Ja, ik wou het is altijd leuk om te kijken hoeveel je weet. Misschien ja. valt het mee. Ja. ja, hoeveel je weet over Zandvoort. Ja. Ja. Oké, okay. hoe laat nog even? Om drie uur. Drie uur ja. en uh, voor die tijd kan je alvast een kopje koffie of een ja, borstje nemen. Ja, natuurlijk. Dat kan altijd ah, Oké. Okay. Ja. Goed, bedankt. dankjewel. Ja, dankjewel. Okay. bedankt. bedankt. Goed, we gaan door naar de agenda voor de komende week. Dat is eigenlijk even niet zo gek veel op dit moment. Nee, het is een beetje een karige agenda. Nou ja, het is tussen Sinterklaas en, en kerst in. Hè? Ja, ja, ja. Nou, laten we maar even beginnen met, met 11 december. Om 1 uur middags, dan hebben we winter in Hollands Duin. Ja, zonder sneeuw helaas, maar ja, dat had ook anders gekund. Um, IVN Zuid-Kennemeland in de Amsterdamse Waatleiding Duinen. Uh, startpunt is om 1 uur bij de ingang van de oase aan de Vogel en Zang. Weg. En op diezelfde dag, dus morgen, ook om 1 uur, als u niet naar die ene wil, kan u naar die andere. Dat is kerst- en wintergroen excursie op Velsenbeek. Richting tunnelrijden en bij het landgoed Velsenbeek. Ook vanaf 1 uur, vanaf de theeschenkerij van het koetshuis van Velsenbeek in Velsen-Zuid. Ja, dat is toch wel jammer dat we het op dezelfde tijd doen. Want ja, als je dat nou een beetje verschillend doet over ja, de dag, dan kun je ja. ze alle twee doen, hè? Nou, in ieder geval op uh, nieuwsitempje dinsdag 13 december tussen 7 en 5 uur is het fietspad van Zandvoort naar Noordwijk dicht. Ja, de afsluiting is tussen de Brede Oudestraat in Zandvoort en de provinciegrens in het zuiden. Geen doorgaand verkeer is er mogelijk. En het gaat om het fietspad. Ja, er zat in P7. Ik heb er nog nooit voor gehoord. Nou ja, dat is gewoon vanuit de zuid hier naar Langeveldenslag. Ja, was het niet het, uh, het, het pad? Teve het Hilbers pad of zo? Ja, zoiets ja. Iets, ja. In ieder geval is het één dag tussen 7 uur en 5 uur afgesloten. Ja, nou dan gaan we niet fietsen. We nee, er nee, kan toch geen nee, plannen om naartoe te gaan. Dus nee. Ach, nee even een waarschuwinkje van de politie er is uh, in Haarlem een, een jongeman die heeft de scooter op internet gezet, er kwam een koper die zegt, oh ik wil even een proefritje maken hier heb je mijn autosleutels de scooter nooit meer teruggekomen autosleutels, die hoorden helemaal niet bij de auto die daar stond, oftewel hij was genept flink, dus let op Oh, Dit soort dus trucs dus hij doet dan voorkomen alsof hij met de auto is, en ja. grijpt gewoon een auto stand van die mooie BMW van Overbeekman, ja. en Weg, de scooter komt naar me terug. Ja, ja, ja, ja, nee. Dat werkt ja. dus op deze manier. Dus een waarschuwing trapt er nooit in. Ja, Vraag dan om een scooter uh, of wat dan ook. Iets waar je wat aan hebt. Ja, ja inderdaad. Nou, dan hebben we nog een tipje uit de Enkhuizer Almanak. Zie ik hier staan. Ja. Rust roest. Dus uh, leg mottenballen of houtskool of krijt in de gereedschapskist. Deze, stoffen... deze winter hè? Ja. ja, deze stoffen die nemen vocht op en voorkomen zo roestvorming. Oké. Okay. Jawel. Nou, en als laatste, blijf luisteren, want, uh, tussen 12 uh, en 1 is weer Oud Zandvoort, ja. waarin uh, Anke Ger Gersens uh, interviewt over de, de Vliegende Schotel. Een hoop nostalgie voor uh, leeftijdgenoten. Ja, dat was in het Jeugdhuis uh, Protestantse ja. Kerk. Dat was, de, dat was echt ja, op de ja, feestbende. Ja. Ja. Ja. Goed, wij bedanken. De redactie. We vergeten er een. Oh. De huisartsenpraktijk Noord. Oh, wat geef je? Vrijdag 16 december is de praktijk van dokter Bart van Bergen gesloten. Nou, dat is vanwege de installatie van een nieuwe telefooncentrale. Het nummer blijft ongewijzigd, maar u kunt dan niet bellen. Ja. Goed, wij bedanken u voor het luisteren. We bedanken Floris Faber voor de gastvrijheid in Hotel Hoogland. Pascal van de Beek en Roy Haldeman voor Techniek en Regie. Uh, Yvonne Roosendaal, Ellen Jansen voor uh, de redactie. Ja, dat is ook altijd weer een heftige klus hè, om, dat om samen te stellen. Hè? Dus ja, Mocht u ja. nou tips hebben, mocht u nou iets weten waarvan u denkt: van nou dat moet toch even op de radio, dan kunt u altijd eventjes okay. dat doorgeven aan ZFM. Ja. Hebben we daar een mailadres ja. van? ZFMZandvoort.nl uh, cf Ja, dat is de website en voor mensen gewoon een redactie. -appartier. GFM ...wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg... ...hebben op schokkende wijze gefaald in de zaak van een baby... ...die bij een operatie onherstelbare schade opliep. Dat concludeert Nationaal Ombudsman Brenningmeijer. Baby Jelmer liep in 2007 bij een darmoperatie een hersenbeschadiging op. Daardoor is het jongetje zwaar verstandelijk en lichamelijk gehandicapt...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 De werkloosheid is in november niet verder gestegen. In de voorgaande vier maanden nam de werkloosheid wel toe. De werkloosheid staat nu op 455.000, dat is 5,8% van de beroepsbevolking. De werkloosheid staat op hetzelfde niveau als tijdens de piek in februari 2010. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft 14 malafide handelaren in huizen beboet. Ze kregen in totaal voor 6,3 miljoen euro aan boetes omdat ze jarenlang mensen hebben gedupeerd die gedwongen hun huis moesten verkopen. Volgens de NMA vormden huizenhandelaren een kartel dat de prijzen op executie...